Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Premier Rutte heeft net een belangrijk gesprek gehad in Oekraïne. Hij zei onder meer dat er alles aan gedaan moet worden om de situatie in Oekraïne onder controle te houden. Volgens Rutte kan dat alleen als Rusland, de VS en de NAVO met elkaar blijven praten. Het gesprek tussen Rutte en Zelensky stond al langer gepland en zou eigenlijk gaan over de ramp met de MH17. Het leven was in januari een stuk duurder dan vorig jaar. De prijs voor eten, drinken en sigaretten is gestegen. Maar je moet vooral veel aftikken voor energie en benzine. Veel politiekorpsen hebben een tekort aan personeel, merken ze bijvoorbeeld ook bij de politie in Den Haag. Daar worden nu soms rechercheurs ingezet om ambassadegebouwen te bewaken, zegt deze verslaggever van Omroep West. Ik heb een aantal vakbonden en rechercheurs zelf gesproken en die zeggen ja. Als ik in zo'n hokje zit de hele avond camerabeelden uit te kijken of de hele dag, dan kan ik natuurlijk niet aan de zaken werken die op mijn bureau liggen. En dus blijven die langer liggen. En een oude en iconische brug in Rotterdam wordt uit elkaar gehaald om een nogal bijzondere reden. De rijkste man ter wereld, Amazon-baas Jeff Bezos, laat een megagroot jacht bouwen in Alblasserdam, vlakbij Rotterdam. En als het schip af is, moet het onder de brug door. Maar dat wordt een probleem, vertelt verslaggever Nasra Habibala. De Driemaster die Bezos nu besteld heeft, is zo hoog dat hij niet onder die brug door kan. Uh, om je een beetje een idee te geven, de doorvaarhoogte van de hef is 40 meter. Uh, maar ja, dat past het jacht dat Bezels besteld heeft dus niet uh, onderdoor. De scheepsbouwer heeft daarom aan de gemeente Rotterdam gevraagd of het middenstuk van de brug eruit kan worden gehaald. Historici zijn verbaasd. Nadat de brug vijf jaar geleden gerenoveerd was, had de gemeente beloofd het ding niet meer uit elkaar te halen. Het weer. Vanmiddag steeds meer wolken. Vanuit het Zuidwesten trekt de regen over het land. Voor een graad of tien. Morgen ook bewolkt met buien en ietsje kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is zojuist een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden staat 3 kilometer en heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ik ben vandaag begonnen met Robbie Williams, She is the One. En ik ga door met Saskia en Serge. Baby, I'll give you everything. het weekend kwam het droevige bericht dat onze gewaardeerde collega Gert van Kuik plotseling was overleden. Gert was een bevlogen radiomedewerker. Zijn hart en ziel lag bij ZFM. Wij zullen hem heel erg missen. Ik wens al zijn familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke dagen.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 ZANG Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De instrumentale band The Ventures werd in 1958 in Tacoma bij Seattle in de Amerikaanse staat Washington opgericht door de gitarist Bob Bogle en Don Wilson. In 1960 scoorde de groep met Walk to the Run een wereldhit. Door het grote publiek is de groep praktisch vergeten, alleen liefhebbers, popkenners en gitaristen weten of wie ze zijn. De band bestaat nog altijd, zij het met een andere personele bezetting. In Japan is de band nog altijd populair. In het land hebben ze meer dan 2600 concerten gegeven. Ze staan bekend als een surfgroep, maar in werkelijkheid hebben ze hun muziek altijd aangepast aan de mode van de tijd. Rock roll, surf country blues, easy listening en filmmelodieën van de Ventures werden in de periode 1960 en 2010 124 studioalbums en meer dan 40 live-registraties en talloze compilatiealbums uitgebracht. Ze inspireerden gitaargroepen in alle werelddelen. Waaronder de bekende surfband uit de geschiedenis de Beach Boys. En veel Nederlandse indo-rockgroepen. In 2008 is de groep opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fames. Hier zijn de ventures met Walk, Don't Run. Dit was Brian Ferry met Less Stick Together. Een introductiecursus biljarten. In deze introductiecursus leert u van een fanatieke biljarter in vijf lessen de basisprincipes. U krijgt les in een groep van maximaal zes personen, zodat iedereen goed aan bod komt. Aanmelden kan via Linda Oudendijk, l.oudendijk, het of u belt met 06. 3380 3279 De kosten zijn 17,50 tot vijf flessen inclusief koffie of thee En het is van half 11 tot 12 uur En het is locatie, de blauwe tram op een donderdag En ik ga door met Adele. Oh my god I ain't got too much time to spend But I'm in time for you to show how much I Will let you break my walls But I'm still spinning out of control from the In my mind Cause it's a struggle But it feels right Keeping on the edge of heaven And hell is a battle That cannot fight I'm a fool But they all think I'm blind I'd rather be a fool Than leave myself behind I don't have to explain myself to you I'm yeah.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 vanaf de aarde de vlag zien die astronauten op de maan achterlieten. Tussen 1969 en 1972 zijn de Amerikanen zes keer op de maan geland. Bij die gelegenheid is steeds een vlag in de maan gezet. Zou je die vanaf de aarde kunnen zien? In theorie wel, maar astronomen hebben uitgerekend dat je dan een telescoop van een middenlijn van 200 meter zou moeten hebben. Alleen dan kun je genoeg detail op de maan zien om een vlag te onderscheiden. En zulke megatelescopen bestaan simpelweg niet. Het was lange tijd ook nog maar zeer de vraag of er van de nylonvlaggen, die destijds 5,50 dollar per stuk kosten, nog wel iets over is. Tientallen jaren hebben ze blootgestaan aan het licht dat op de maan niet door een damkring wordt gefilterd, De ultraviolette straling van de zon en aan enorme temperatuurverschillen. Op zijn minst zullen de vlaggen flink zijn verbreekt. In 2011 wees onderzoek uit dat de vlaggen er vermoedelijk nog wel staan. De schaduwen staan op de foto's van een robotverkenner... die sinds 2009 op de maan cirkelt. Het gold niet voor de allereerste vlag op de maan, die van Apollo 11. Toen de astronauten weer opstegen voor de terugreis... viel die vlag door de uitstoot van de motor van de maanlander om... Dat was het laatste wat astronaut Bus Aldin zag toen hij bij het vertrek nog één keer naar het raampje keek. Dit waren de Tumbleweeds met I Believe in Music. Afgelopen week verscheen de lang verwachte gemeentelijke evaluatierapport... over de succesvol verlopen Dutch Grand Prix in 1921. Het document belichtte de relevante aspecten van het evenement... en doet aanbevelingen voor de organisatie van de volgende edities. Het zal geen verrassing zijn dat de teneur van de evaluatie... Is overwegend zeer positief is. Vrijwel alles zat mee. Het mobilisatieplan werkte perfect. De bezoekersstromen, waarvan circa 80% per trein of iets, vonden probleemloos hun weg. Minder dan 5% kwam met de auto, waardoor overlast voor buurtgemeenten zoals de op zomerse dagen uitbleef. Het was schitterend weer en Max Verstappen kwam als eerste over de streep. Bovendien verliep de gehele raceweekend zonder noemenswaardige incidenten. Zowel vriend als vijand was er achteraf over eens dat het evenement uitstekend was georganiseerd en de wereldpers berichtte unaniem dubbelend over de Dutch Grand Prix. Toch werden een aantal verbeterpunten in de evaluatie aangestipt, waaronder de moeizaam verlopen uitgifte van de doorlaatbewijzen, het optimaliseren van de looproutes tussen circuit en Dorp, een betere publiekscommunicatie en samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving. I love him, I love him, I love him, and where he goes I'll follow, I'll follow, I'll follow I will follow him, follow him I must follow him Ever since he touched my hand I'm Follow him. Trans voor 11. Optimaal. <t textbooks> FM. Sugar.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 Sweetness over me, your sweetness over me. en Richard Bois hadden in 1978 het idee een meidengroep te formeren en vroegen Angela Kramers als eerste. Kramers was actief in de Trostop 50 ballet en haar mededanseressen, Anita Helker, Esther Oosterbeek en Patty Zomer werden ook aangetrokken. Hoewel de vier enthousiast waren, hadden ze geen zangervaring. Van Aste en Bois benaderde Angela Groothuizen om de liedzangeres te worden. Aanvankelijk vond Groothuizen een meidengroep à veel niets voor haar. Ze had een ruige imago, Groothuizen droeg daarom Ria Briefies aan... die de zangeres bij de Vips was en vooral populaire nummers zong. Briefies vond dit een goed idee. Ze maakte kennis met de andere vier leden. Groothuizen ging mee met Briefies zonder de voornemen zelf mee te doen. Het klikte echter tussen de zes jonge meiden... waarna Groothuizen besloot om toch mee te doen. Zes leden vonden de producers echter te veel... maar onder druk van de zes stonden ze toch toe. De Dolly Dots waren geboren... De naam is naar eigen zeggen ontleend aan een personage uit een strip uit de jaren 50 dat Dolly Dot heette. Richard Doua beweert dat hij de naam Dolly Dots tijdens een droom heeft ontdekt. De Dolly Dots met Don't Give Up. Ik ga het de Spice Girls met Awanaba. Digitaal spreekuur. In pluspunt, elke eerste dinsdag van de maand van 10 tot 12. We beginnen met een korte presentatie, ongeveer 15 minuten. En daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. U kunt vragen stellen via WhatsApp 06-220-928-95. Ik herhaal 06-220-928-95.